...mogelijk gemaakt door het Mediafonds. 1 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Wit-Rusland krijgt zijn eerste kerncentrale...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 Over Nederlanders zijn omgekomen is niet bekend, tientallen mensen worden vermist. Het schip was met 281 mensen aan boord onderweg van het vasteland van Tanzania naar het toeristische eiland Zanzibar. Het kap zeiste door de harde wind. De Amerikaanse bergers zijn een enorme zilverschat aan het opvissen uit een scheepswrak in de Atlantische Oceaan. De duikers denken dat er in totaal 150 miljoen euro aan zilver ligt. Het schip was tijdens de Tweede Wereldoorlog op weg van India naar Groot-Brittannië. Het geld was bedoeld voor de oorlogskas van de Britten. Maar het schip werd door de Duitsers tot zinken gebracht. Het weer. Vannacht buien, morgen afwisselend stapelwolken, zon en buien en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan, Vecht, Nathan, Vecht, Nathan Vecht. Ja, en welkom terug, want we hebben een vol tweede uur... waar we live muziek gaan maken en culinair bezig gaan zijn. De eerste uur was S3, St Stroker te gast. De aanstormende, getalenteerde Kokin, masterchef. Um, die vertelde dat zij uh, het een uitdaging vond met restjes die er zijn... om daar dan weer iets een bijzonder gerecht van te maken... Dat gaan we ook aan u vragen, luisteraar. We willen weten wat er bij u uh, in de ijskast ligt. En uh, als u niet weet wat u daarmee kan maken... dan kan iemand anders misschien weer bellen met een gouden tip. Zo gaan we een uh, soort crisiskoopboek samenstellen met elkaar. ST zit nu uh, in de auto terug op weg uh, naar Arnhem. Ze luistert mee en dan kan zij aan het eind van het uur... haar professionele mening over uw kookkunsten ook nog eens op de radio uiteenzetten. Ik krijg nu een mailtje binnen. Um, uw, uw gast gaf aan dat zij in Frankrijk als vrouw... niet erg goed ontvangen werd in een stageproject. Ik hoor en heb zelf ook bemerkt... dat vrouwen zeven dagen per week voor hun gezin kunnen koken... en zelfs met kerst als de ouders... En schoonouders komen eten, speciale dingen koken. Maar als er vrienden komen, dan werpt opeens de man... de echtgenoot zich op als kok en gaat allerlei fantastische dingen maken. En kan de vrouw de tafel dekken, Ja, die Fransen. Um, en gaat vervolgens gaat de man ook nog eens met alle eer strijken. Dit schrijft Ellie Theouwen. En zij zegt, dit is goed om eens over na te denken. Nou, ik weet niet of de Fransen, als er Fransen luisteren... dat zij daarover na willen denken, maar dat zouden wij wel fijn vinden. Uh, want het is iets wonderlijks dat in de... Top van de culinaire wereld. Bijna geen vrouwen zitten. Misschien ST over een aantal jaar. Um, we krijgen zometeen live muziek van uh, Jesje de Schepper en Jan Groenteman... die al klaar zitten hun instrumenten hebben uitgepakt. En u kunt bellen 0800 1121 als u iets culinairs met restjes wilt doorgeven. En we hebben al iemand aan de lijn. Goeienacht, meneer Van Res. Ja. Zegt u het maar. Wat ligt er nu nou, bij, u, uh, wat ligt er bij u in de keuken waar u wat mee moet? Nou oh nee, ik zal het op een andere manier vertellen. Ik ben Vertel. in mijn 84ste levensjaar en ik ben altijd kok geweest. Ah. Direct na de oorlog, dus ja. toen was ik uh, uh, 17, toen ben ik bij een hele goede baas in Rotterdam terechtgekomen, werd ik heel met de uitzending van diners. En dan was ik nog maar een week aan de werk en dan had je vroeger had je vroeger uh, geen koelkasten, maar ijskasten. En ijskasten waren kasten, daar zaten staven ijs in, ja. van de Heineken of van de Amstel, mm -hmm. en daar koelde je het eten mee. Dus de moderne ijskasten bestonden toen in die tijd. Mm -hmm. En toen moest ik, zei hij, nou, kijk maar wat er in de ijskast is en maak maar een jachtschotel. Oh. Nou, ik wist natuurlijk de basis van een jachtschotel, maar goed... Toen heb ik gefabriekt, wat specieboontjes, wat uh, zuurkool, wat uh, dingen. En daar deed ik of macaroni, of spaghetti, of gebakken aardappelen bij. Wat er was. Want dat was, hun had het dan op zaterdags ontzettend druk in de pakketbakkerij. Ja. En dan maakte ik van resistant. Heb ik ook nog een en, en, want ik heet bovendien van Rest, hoor, dus dat scheelt ook nog niet. Oh ja, dat, dat werkt. Hè. Als, je, als je zo heet, ja. dan ga je ook zo. En dat heb ik heel mijn leven gedaan. Dan heb ik ook nog een receptje voor haar leven, die jeugdige kok. Ze zegt, ja, wat nieuws, dit en dat. Alleen al door het luisteren naar haar weet ik dat ze een fantastische geboren kok is. Oh. Maar... Ja, dus, dus waar, waarom hoorde u dat uh, ST zo'n goede kok is? Ja, meteen eh, voelen, het eten, en je kan van alles, eh, eh, je kan alles door elkaar mikken, yeah. eh, en dat smaakt altijd, groentes weet ik veel, eh, dus, dus dat. maar eh, voor haar wou ik zeggen, ze zei van, ik hoop ooit nog eens een beroemd recept te maken, yeah. dat zal ze zeker een keer vinden, yeah. als ze een fout maakt, dus je kunt dat liedje wel van, wie heeft de suiker in soep gedaan, die keer dan Ja. Maar ik heb ook eens zo'n fout gemaakt. Ja, daar hebben wij het over gehad in het gesprek. Dus soms moet je Juist. iets laten mislukken om tot iets nieuws te komen. Ja, ja en dus is je een fout. Maar ik heb ooit een keer een fout gemaakt. Dan moest ik in een bepaald drankje in... en uh, uh, een sinaasappel sinaasappelde. En die fout heb ik besproken. Want je vertelt als kok je geheimen niet. Nee. Hè, die levert je nooit uit. Nooit doen. Aan prins Bernhard. Want ik heb bij oh. een diamantair gewerkt. Dan ben ik privékok geweest. Daarvoor... Dat is het mooiste vak wat er is. Want je kan maken wat je wil. Ja. En het kan niet verdomme wat het kost. Maar goed. En ik had een keer uh, de sinaasappelsap. En daar heb ik een scheut. Moest ik ergens anders in doen. Cream de mandarin gedaan, Wat niet in dat sinaasappelsap thuis hoorde. Maar daarin ja. gedaan. En wat vond de prins ervan? Nee. En dat oh. proefde. heb ik zelf dan. Dat ontdek je zelf dan. denk, Nou, dan moet ik toch eens even proeven. Nou, dat was zalig. En de prins die bestelt... De verse rans En ik geef hem dat recept. En toen moest ik bij hem komen. Hè, want hij mm -hmm. was, was een diamanteer. Dus ze kochten diamant. Voor, of voor diameren of zo. Bij mijn baas. Mm -hmm. En toen zegt hij. Ik ben overal in de wereld geweest. Maar ik heb nog nergens zo'n lekkere rans gedronken. Als buur kunt u mij dat recept geven. Want dat vind ik. En dan kan de koningin zeggen. Of van de keuken zeggen. En dan kan ik dat mijn gasten aanbieden. Ja. Yeah. Ik zeg, dat wil ik best doen. Ik zeg, maar... Ik zeg, dan moet u het geheim Soestdijk aan mij vertellen. Heeft u dat gedaan? En nee, toen moest u verschrikkelijk lachen. Want dat krijg ik natuurlijk niet, het geheim van Nee. Maar Prins Bernhard had toch bijna geen geheimen? Nee, nee, maar u maar, het maar een dochter of vijf. Mijn, mijn geheim ja. was dat recept. En dat verkoop ik niet, dat geef ik niet weg. Dat nee. vertel ik aan niemand. Heel goed. Maar nu heeft hij het aan ons verteld. Het laatste wat ik nog van u wil weten, meneer Van Rest, heeft u vandaag gekookt? Ik kook elke dag. En wat heeft u vandaag gemaakt? Nou, dat is zo'n retjeskost, toevallig. Ja. Uh, ik kook alles in de marathon. Sinds ik alleen ben, ik ben nu tien jaar alleen. Ik, trouwens, met mijn vrouw deed het ook al tot aardappelen toe. Alles vers, dus ja. geen kant er klaar altijd. Ik ga ook naar de winkel, ik koop wat. Nou goed. Mm -hmm. Maar wat ik over heb, ik had wat asperges over. Ja. Ik had wat worteltjes over. En mm -hmm. uh, uh, ik had zin in uh, iets met vis. Ja. Ik dacht, ja, vis heb ik niet uit. Ja, ik had wat van die, uh, hoe noem je die dingen? Die kleine vierkante blokjes. Uh, Vistix? Vistix had ik in, in de diepvries liggen. Ja. Ik denk, dus dat heb ik allemaal in één pannetje gemikt. Wat opperdoezels erbij, want dat zijn de lekkerste aardappelen. Dat zijn de allerbeste aardappelen. Ja. Uh, in blokjes. Ja. Uh, die espresso in stukjes gesneden, worteltjes in stukjes gesneden... en die visstix in stukjes gesneden. Lekker zoutje erbij. Dat in zich heel opgewarmd of gekookt, zou ik maar ja. zeggen. En dat was zalig. Meneer Rest, ja. het klinkt als een heerlijk gerecht. Ik heb hem genoteerd voor het kookboek van Kazerloenen voor vannacht. Dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. Goeienacht. Goeie voorstellen. Dag. Um, u kunt bellen, 0800 1121, als u ook weer met restjes iets creatiefs heeft gemaakt... Um, ondertussen keer ik mij naar onze muzikanten die hier in de studio zijn aangeschoven. Jesje de Schepper, goeienacht. Hallo. Um, jij bent singer-songwriter, heet dat dan, hè? Ja, ik, ik noem het zelf altijd in het Nederlands gewoon uh, liedschrijfster en zangeres. Omdat liedschrijfster, zangeres. Ja, ja. Ja. Als je het letterlijk vertaalt, krijg je dat. Dan krijg je zangeres-liedschrijver. Zangeres-liedschrijver, ja. Ja. ja. En... Um, van, van waar ben jij gekomen totdat je dit werd? Um, ik heb uh, kleinkunst uh, gedaan in Antwerpen ja. wel. Uh, en, uh, en zoals ik uh, net vertelde al, ik heb filosofie gestudeerd. Ja. En heb je daar wat aan in het, uh, het schrijven van je eigen teksten? Ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat uh, beide passen bij wie ik ben. En... Dat liedje schrijven past bij wie ik ben, dat het zo een beetje geheel is. Ja. Misschien moeten wij als luisteraar de filosofische lagen in je liedjes gewoon maar gaan ontdekken. Moet je gaan spelen. Hoe heet het eerste lied wat je gaat spelen? Het eerste lied heet Boek, dus heeft er eigenlijk vrij veel mee te maken. Ja. Kijk, oké. Okay. Van een boom kan ik houden, van een steen kan ik houden, van het woord hou ik het mee. Van jou kan ik niet houden, want jij verandert steeds. Ik maak van jou een boek en schrijf daarin alles wat ik zoek, zodat ik je altijd uit de kast kan rukken. Ik niet hou omdat je mijn dromen steeds vermoord. Omdat je mijn dromen steeds vermoord. Jesje, de schepper, met boek hoorde, hoorde u. Um, zij zit hier vanavond bij ons uh, samen met Jan Groenteman, een ander, andere zanger-liedschrijver. Of Jan, mag ik jou wel singer-songwriter noemen? Dat mag. Hoe zou ik jou noemen? Jan Groenteman. Jan Groenteman, we gaan jou later, later horen. Zij horen allebei bij het Nieuwe Lied. Dat is een collectief uh, van zanger-liedschrijvers. Gisteren hadden wij al twee collega's van hun te gast. En af en toe deze zomer duiken zij op... zodat wij niet in onze cd-bak hoeven graaien... maar live muziek hebben hier bij Casa um, We krijgen een mailtje van Gert van Dam. En die zegt, ijskasten bestaan al decennia niet meer. Het heet nu koelkast... En dat is natuurlijk zo, maar Louis van Rest, die na de oorlog begon te koken... die had het over de ijskast. En daar zaten ijsstaven in. Maar vanaf nu praten wij over de koelkast. Um, goeienacht, Emmy. Ja, goeienacht. Heb jij ook um, restjes in de koelkast waar je iets mee moet? Nou, die, die, die zitten al in de pan allemaal. Je heb, je iets, <laughs> heb je iets knaps gemaakt voor ons kookboek? Met je, restjes? Nee, voor oh. onszelf gewoon zelf bedacht. Vertel, wat is het geworden? Uh, nou, ik had nog wat rijst in mijn koelkast. En ja. Uh, ja, daar heb ik uh, drie, ja, uh, uh, drie uien. Uh, ik had nog uh, bleekzalderij. Was dat een emotionele toestand om die uien te, te pellen? Nou, dat viel wel mee. Of, of moet u dan niet huilen? Nee, dat viel wel mee. Oh, Oké. Okay. <laughs> Ik uh, bleeksalderij had ik nog. Mm -hmm. uh, Dit klinkt als een behoorlijk gezonde uh, maaltijd. Ja, uh, uh, ik had een uh, rode witte en groen, nee rode, groene en gele paprika. Ja. Die zijn erin gegaan. Uh, en toen kwam ik in de vriezer nog tegen dat ik daar verse. Uh, gesneden champignons had. Maar, maar het, was een, het is een vegetarische maaltijd geworden. Nou, nee, sorry. Er, er zat, zit dus gehakt bij. Oh, wel gehakt. Kijk. Ja. Ja. ja. Nou, het klinkt wel goed. Ja. En, was je tevreden? Uh, was het lekker? Als, ja, oh, heerlijk. Ja. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb er nog uh, uh, peterselie bij gedaan. Ja, gedroogde dan. Oh, ja. ja. Uh, Biest Zo. Ook curry is erbij gekomen... Uh, paprika. Maar dit klinkt bijna niet meer als een restjesmaaltijd... maar een, een soort enorme schotel gebeuren. Ja, maar ik had het... Uh... Je had het allemaal in huis, ja. En, ja. Uh, uh, uh, zou, ik, zou ik trouwens u of je zeggen? Ik doe steeds andersom. Oh, zeg maar jij, hoor. Zeg maar jij. Emmy, heb jij... Uh, ik ben pas zeven tegen dus. Oh, piepjong. <laughs> piepjong en En Emmy, kook je elke avond? Ehm. Uh... Nou, licht aan, hoor. Kijk, kijk, ik ben alleen. En ja. uh, kijk, als ik dan iets klaarmaak, dan uh, kun je, kan ik altijd postjes maken. Dus als ik dan als ik hier geen zin heb... Ja, dan kan er wat overblijven voor de dag daarna bijvoorbeeld. Ja. ja. En uh, heb je, komt het, het, het creatieve in je naar boven als je aan het koken bent? Zoals onze kok in het eerste uur vertelde dat ze... Als ik heb die... dus niet alles meegekregen. Nee, nou, maar zij vertelde: je hebt dan zo'n. Je hebt allemaal van die televisieprogramma's over koken. Kijk je er wel eens naar? Heb ik, heb ik uh, jaren terug gedaan, maar. Nu ja, is dus niet meer. Nee, nee. oké. Okay. Maar goed, er was zo'n programma en dan, dan doe je een doos open en dan zitten er ingrediënten en dan moet je razendsnel er iets mee verzinnen. Ja, kijk, dan moet je dus echt. Uh, hoe heet dat. Uh, in, in dat vak zitten. Dat zou ik dus. Uh, ja, dat weet ik trouwens niet hoor. Ja of ik dat uh, zou kunnen, zeg maar. Nou ja, wat je nu vertelde, dat, dat, allemaal, dat, dat zag er goed uit, tenminste. Ja, het smaakte ook goed. Ja, ja wat goed. En um, ik heb het genoteerd, want we zijn dus een uh, Casa Luna kookboek aan het maken... met restjes, het restjes kookboek in crisistijd. Ja. En uh, de witte rijst met de uien, de bleekselderij... paprika's vers, champignons gehakt, de biesloop en curry... zitten er nu dus in. Ja. Fijn. Uh, oh, fantastisch. Emmy, dankjewel. Dank je wel. Ja, ik ga gedaan. En um, um, wie weet, spreken we hier nog een andere keer als er, als er een creatieve, uh, creatieve vraag opborrelt. Hoi! Kun okay. je ons weer bellen? Goeiedag. Oké, okay, succes Dag. met het programma. Doei. Doei. Dag Sylvie. Hi Nathan. Hoi. Je galmt, heb je de radio aan? Nee, ik heb helemaal geen radio. Nee, ik had de televisie aan, maar er zit zonder, ge zonder geluid, hè? Oh, nou, dan, dan is die galm komt heel erg goed vandaan. Ja, ja. Gedaan. jullie galmen altijd. Nou, dat is niet waar, want Emmy, net, met de witte rijst en de bleekselderij... die gaande helemaal niet. Maar goed. Sylvie, uh, ben jij ook een creatieve kok? Nee. nee. Waarom bel jij mij dan? <laughs> ik denk, jullie hebben het over restjes. Ja, vertel. Ben jij, uh, doe, je ook, doe, doe je wat met restjes? Nou, weet je wat het is? Ik... Oh, dat is erg dit. Dat, dat is geëcho. Uh, ja, ga ik door. Ik ook... Ja. Uh, nee, ik inkoop voor de hele week. Mm -hmm. En dan heb ik een heleboel dingen waarvan ik denk van, nou, dat wordt uh, rauwgroenten, salades. En het een en ander wordt gewoon gekookt voor twee keer één, nee, één keer twee maaltijden. Ik snap je. En als ik daar dan weer wat van overhoud, dan uh, pleur ik dat gewoon door de heen. Ja, dus... Het, ja, dus waar, waar kom je trouwens vandaan, Sylvie? Rotterdam? Nee? Ja, een stukje. Kom je uit Rotterdam? Een stukje uit Rotterdam. De, je recht maar ik ben een haagenees. Ja, ja, En ik woon sinds uh, 13, jaar, 13 jaar in Rotterdam. Ja, en dan, dan en komt dat pleur. hè. pleur een beetje. In je, je pleurt dingen in de kanapel. Nee, pleur. dat is ook Haags, hoor. Ja, dat pleur is dat dan. Uh, maar we dwalen een beetje af. Uh, wat heb je vandaag gemaakt? Ik heb gekookt broccoli met um, paprika, ja. tempeh, ja. met uien, sambal, um, um, oh, hoe heet dat nou? Sojasaus, maar niet de Indische, maar de Chinese. Mm -hmm. Nou, en knoflook. Ook gezond bezig. Altijd. Ik ben een veggie, dus ik wil elke dag gezond eten. En je was vanavond in een uh, Aziatische bar? Nou, meestal. Oh. Het ja. is ja. of, dus of uh, Aziatisch of Italiaans. Ja, Oké. Okay. Want dat is wel, voor mij, tenminste, ik vind het lekker mm -hmm. om iets Aziatisch of... Italiaans, Italiaans te koken. Te koken. Ja, het is zo raar met die echo. Deze ja. keer op. Maar Sylvie, we hebben je uh, gerecht genoteerd voor ons kookboek. Uh, we gaan ophouden met echo, dus ik, ik wil je danken. Uh, en wens je nog een hele goede nacht. Wij weten ook ja. niet waar die echo aan ligt. Soms gebeurt dat. heeft misschien iets met je aura te maken. Of met Rotterdam. Of oh, aura. ik heb zo'n ja. hoog ouwe. <laughs> Doei. Dag. En nou is de gang weg. En um, dat is maar goed ook. Want hier zit Jan Groenteman, die... Van beroep Jan Groenteman is. Wat ga je voor ons uh, spelen, Jan? Ik ga hard en fel voor jullie spelen: hard met een T en fel met een V. Ze is als onweer. Ze is als zomer. Ze is als alles tegelijk. En ik droom elke nacht van haar wanneer ze glimlacht val ik bijna uit elkaar Dus ik zet een dikke bril op Maar het helpt geen meter oh, ze schijnt veel te veel, Meer dan me lief is Meer dan ik hebben kan en ik weet zelf ook wel Dat het een spel is Dat ik nooit winnen zal Ze raakt mijn wangen, ze streelt mijn haren, ze legt haar hoofd tegen mijn borst. En ik verlies het elke keer, want als ik toegeef, dan slaat ze snel haar ogen neer. Dus ik zet een koele blik op, maar het helpt geen meter. Oh, ze schijnt veel te fel, meer dan me lief is. Meer dan ik hebben kan en ik weet zelf ook wel... Dat het een spel is dat ik nooit winnen zal. Al niets is meer zoals het was, ik voel me weer zestien in de klas. Ik voel me van het allerdunste glas. Wat doet ze als ik haar vertel dat ik een hart ben met een vel? Lacht ze me uit? Waarschijnlijk wel.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 ze schijnt echt veel te veel. U luistert naar Jan Groenteman, Hart en Vel. Jan is uh, pianist, componist, liedschrijver, uh, liedzinger. U kunt hem kennen van de Jan Groenteman-band. Hij doet van alles, schrijft onder andere voor Paul de Leeuw... waar hij ook mee door het theater toert... En is onderdeel van Het Nieuwe Lied, waar ook Jesje de Schepper onderdeel van is. En die gaan wij zo meteen weer horen. Maar niet voordat wij Valentijn Nelson aan de telefoon hebben gehad. Een heel goede morgen. hele goede morgen. Het gaat over restjes, hè? Ja, kook je met restjes, Valentijn? Altijd. Gewoon oh. nooit iets weg. Maar ja, wat heb je vandaag gemaakt? Um, nog niets. Dat gaan we zo doen. Je gaat zo koken. Het is nu bijna ja, ja, ja. half twee. Je dacht, het wordt tijd. Ja, ik ben ook een hele Laten eten. Um, ja. Maar ik heb ooit eens een keer op een cursus Surinaams koken gezeten. Oh, wat leuk. Bij tante Fiene. Tante wie? En, uh, tante Fiene. Tante Fine. Een ja. oudere Surinaamse vrouw, die was al ver in de zeventig. Maar die heeft me wel een aantal hele nuttige dingen geleerd, ook in het kader van nooit iets weggooien. Vertel, wat heeft ze hier geleerd? Um, nou, een van de leukste en makkelijkste dingen is dat ze leerde: als je nou een pot augurken hebt, mm -hmm. en de augurken zijn op. Dan kun je in dat zuur wat nog in je pot zit... Ja. dan kan je een paar plakken gesneden uien... of een paar plakken winterwortel... of mm -hmm. in stukjes gesneden paprika... of komkommer in dat zuur doen. Mm -hmm. En dan laat je dat een paar dagen in de ijskast staan. Ja. En ik zeg weer met nadruk ijskast... want voor mij is een koelkast gewoon een ijskast. Ja, daar doet iedereen zijn. ingewikkeld over. Laten we afspreken. Laten we het vrijgeven. Als, dat mensen mogen vanavond koelkast en ijskast zeggen. Of het nou dat wel of geen etiket goed, is. Dat vind ik een heel goed plan. Ja, want dan weten we waarschijnlijk allemaal wel waar we op doelen. Precies. Maar ik in, in mijn, uh, in mijn uh, vocabulaire is het nog steeds een ijskast hoor. En weet ja. je hoe dat komt? Nou. Vroeger, toen je nog niet echte elektrische uh, koelkasten had... Of vies, ja. hadden mensen een hele goed geïsoleerde kast... Mm -hmm. En er kwam er één of twee keer per week... Nou, ik denk wel twee keer per week... een man met een hele grote blok terug. Ja. En die kwam dat dan bezorgen. Die zette dat in die kast. En dat ontdooide hem heel langzaam. En dan had je ja. had je dus een, een koelkast. In goede oude tijd. En daarom heette het uh, dus ijskast. Dat ja. het was een kast waar een blok ijs in lag. Nou ja, zodoende. Hetzelfde trucje met die pot haring. Ja. Dat heb ik ook wel gedaan. Uh, met, met, met, die, met die pot geurk heb ik ook gedaan met, met lege pot uh, haring. Uh -huh. En dan bijvoorbeeld uh, sardientjes, die je eerst heel goed schoonmaakt en fileert. Uh -huh. En die leg je ook weer in dat zuur van, van zo'n pot rolmops of haring. En uh -huh. ook weer een aantal dagen in de ijskast. En uh, je hebt heerlijke zure... Maar is dit, was dit een bezuinigingsstukje van um, jouw Surinaamse kookleeres, Tante Fien? Of was dit uh, echt een gerecht, zeg maar? Nou, bij, bij, de, bij die, al die Surinaamse gerechten, uh -huh. daar hoorde altijd ook een beetje zuurgoed. Ja, ja. Dat doen we dus ook, zoals zuurgoed. Nou, en om nou zelf makkelijk en eenvoudig en niet te duur... je eigen lekkerste zuurgoed te maken... Ja? Kon je, kon je dus, was, was de tip dus, gebruik het zuur uit, uit een, van een pot agurken. Want het is vaak ook al een beetje voorgekruid en zo. Ja, en dat ja, ja. is altijd lekker. Wat een goede Iets tip, anders, Valentijn. Die gaat ook in het kookboek van vannacht. Ja, ja. Iets anders wat ik ook van Tante Fine geleerd heb... Oh. is als je nou nasi gaat maken... Ja? of een gerecht met geroerbakte rijst... Wel ja dan is het altijd het beste om rijst te gebruiken... die je een dag eerder gekookt hebt. Dan is die rijst op een bepaalde manier tot de rust gekomen... en dan kookt die bij het roerbakken minder aan. Weer een dus, goede. Ja. Uh, als je nasi wil gaan maken... Nasi één dag gisteren, oude rijst. Of, of kookt de rijst een avond van tevoren. Ja. Nou, en zo heb ik nog talloze tips, maar volgens mij... Uh, Hier gaan we het nu even mee doen. Valentijn, dank je wel. Um, dus het begint een hele educatieve avond te worden. Het wordt, ja, nou, het wordt ik, nog ik wat Heel Veel mensen hier veel, veel plezier van hebben. En ik, uh, nou ja, ik ga ik, verder luisteren en wens jullie allemaal ja, een hele dankjewel. fijne nacht. Ik vind het een hey, hey, originele hey, goede, goede tip. Hoi. Hoi, hoi, dag Van um, We gaan zometeen uh, even ST bellen. Uh, onze masterchef van het eerste uur. En die gaan we even laten reflecteren op de eerste kookkunsten van de luisteraars. Ze zit nu in de auto op weg uh, naar huis. Maar ze neemt nu even niet op. Maar zometeen gaan we haar aan de lijn krijgen. Um, en... Voor die tijd, Leonie uit Dordrecht. Goedemorgen. Dag, Leonie uit Dordrecht. Hallo, goedemorgen. Ben je een kok? Wat zeg je? Ben jij ook een kok? Ik, ben, uh, ik heb wel mijn kokdiploma, ja. Maar ik kook op het moment niet professioneel. Maar ik heb het uh, wel heel lang gedaan. Je bent ervaren. Ja. En, en uh, kook je ook met restjes? Ja, ik doe eigenlijk niet anders. Ik haal gewoon één keer in de week een zak groenten op de markt. Mm -hmm. En ik kook elke dag wat anders. En ik kijk wel wat er op de markt dan uh, te koop is. En uh, als ik um, de, de dingen zie, en dan combineer ik ook al uh, zo... Uh, in Mijn hoofd alles al met elkaar onderweg en zo. En, uh, wat leuk. En, wat, en dan, dan gaan we meteen uh, recht op de vrouw afvragen. Wat is het vandaag geworden? Uh, nou, ik had risotto. Oh, dat is lekker. En inderdaad van races Ik had nog een uh, aubergine en nog een... Uh, Courchette en nog van alles wat. En, uh, een beetje rijst er uh, doorheen en uh, bakken en uh, afblussen. En, maar speciale uh, risotto-rijst dan, of niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat ja. ja. Want dat is niet zo makkelijk, hè, risotto? Nou ja, ik, ik weet het niet. Het gaat bij mij altijd goed. <laughs> ja, maar jij bent, jij bent professional. Maar dat, je moet toch uh, blijven roeren en goed timen. En niet te dit en te dat. Nou ja, ik weet het niet. Het is gewoon een kwestie van aanvoelen en zo. Jij doet het ja. op gevoel. Ja, ik kan nu dat niet uitleggen. Dat, is, dat, dat gaat vanzelf. Gevoelskwestie, ja. Denk ik. En, maar uh, ik heb echt genoten van het gesprek met ST. Ik denk dat ja, hij heel erg goed gaat, gaat doen. Nou, dat Die gevoel hebben wij ook. Vingers. ja Dat gevoel hebben wij ook. En als, als, als, als medeprofessional, waar, waardoor had jij het idee... dat ST een bijzondere carrière tegemoet gaat? Uh, haar bescheidenheid. ...weet precies waar ze het over heeft... ...maar ze hoeft er niet over uh, op te scheppen... ...want ze heeft het gewoon. Yeah. Ja, zo bescheiden. En ik viel midden in het programma... Mm -hmm. ...ik zet de radio aan en ik denk... ...hé, hey, die vrouw spreekt interessant. En ik herkende een beetje iets van mezelf... ...toen ik uh, jong was. Ik was de, een van de jongste koksen in Amsterdam destijds. Ik was zestien oh, toen ik begon. Yeah. Ik ben nu vijftig, maar ik was toen zestien. Achter En... Um, als leerling kok, zeg maar, in het leerlingstelsel. En ik had dat toen ook al, weet je wel, dat, uh, dat willen ja, oefenen en proberen en leuk. uitproberen. En, uh, dus je herkende ja. in ST jouw jonge jaren als beginnende kok. En was het bij, in jouw tijd ook zo vrouwenvriendelijk? Oh, heel erg. Mijn chefkok was heel aardig. Die had drie dochters van mijn leeftijd en die nee. nam mij uh, ook gewoon aan, die uh, het was geen stage, maar het was echt uh, het leerlingstelsel. Drie dagen in de week naar school. Uh, sorry, twee dagen in de week naar school en drie dagen per week uh, in een restaurant. En ik draaide gewoon alle diensten mee. Ook tot s'nachts twaalf uur, soms nog wel eens. En um, ja, het was een hele leuke tijd. Maar ik had heel veel moeite toen om uh, aan het werk te komen. Hm. Omdat uh, er, waren, er werden ook geen vrouwen aangenomen. Zeker niet van die uh, jonge meiden, zeg maar. Dat was... Ja, maar raar ik... eigenlijk, hè, dat in Frankrijk in 2012 dat nog steeds zo is. is toch gek? Nou, dat is niet alleen in Frankrijk zo, denk ik. Nou, ze zullen ik... toch in Nederland wel ietsje milder zijn, of niet? Dat, dat weet ik niet. Ik, ben, ik zit niet meer zo in het vak, Maar ja. ik kan me voor... Ja, er is gewoon nog wel veel... Um... Hierarchie. Het feminisme in de top van de culinaire wereld is in ieder geval nog niet erg toegeslagen, kunnen wij opmaken. Uit dat verhaal. Nee, dat is een ja. beetje jammer. Want ik ja. denk wel dat er heel veel goede vrouwelijke koks zijn. En, uh, ja. Ja. Zoals deze jonge vrouw net uh, ja, in het vraaggesprek. Ik denk, nou, dat is echt een, uh, een, een, licht een voorbeeld, fantastisch. Ja. Ik hoop dat ze heel veel. Uh, gaat hebben, nog meer dan ze heeft al. Nou, ze, luistert, ze luistert op dit moment volgens mij. Dus dat... dat heeft ze bij deze doorgekregen, Leonie. Dank je wel dat je ons uh, wilt bellen. Goed, ja. Heel veel succes. Een leuk programma. En uh, ik ga nu even de rondjes uitlaten nog. Als jij dat nu even doet, dan gaan wij nog even muziek maken. Ja, ik had het al moeten doen, maar ik zat dit programma te luisteren. Ik vond het zo leuk. Ik denk, oh... Dat is te gek. En je kan, het, je kan het via het internet weer terugluisteren. Want je gaat wel hele mooie muziek missen. Maar ga maar even met die hondjes. Anders wordt het een, een, een zootje binnen zo meteen. Nee, dat wordt geen zootje. Oh, wel, oh, nee. Oh, oh. Maar ik bedoel... Ja. Ik loop altijd nog heel even voor ik naar bed ga met zo'n klein straatje om. Ja, dat is ook dat gezond. Dat is helaas vanavond is gezond. een beetje laat. Ja. Um, nou, fijne wandeling, Leonie. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag, Dag hoor. Dag. Dag. Dan gaan wij muziek maken. Um, Jesje, de schepper, staat klaar. De vermogen verdampen op de beurs vandaag. Je luxe leven vervlogen, de crisis scheep je bij de kraan. Je hebt geen geld meer voor het vliegtuig, althans niet privé. Probeer het eens op schip om vliegen, er andere mensen mee, maar dat kan ook. Zo kan het ook, Henry. Zo kan het ook, zo kan het ook. Henry man, opnieuw. niet. Ik weet het.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 Je kunt best zonder je slee en zonder dat miljoenen. Er zijn er velen die het doen. Zo kan het ook, zo kan het ook. De vrienden die jou nu verlaten, die hielden niet van jou. Geen geld voor je middagres, dus probeer het dus met je eigen vrouw. Ja, dat kan ook, zo kan het ook, Henry. Zo kan het ook, zo kan het ook. Geen buis tegen een hotel, maar op vakantie dat kan wel. Henry ga iets nieuws proberen, doe eens gek en ga komperen. Ja dat kan al. zo kan het al. Zo kan het al. zo kan het al. dit nummer. dit lied heet uh, Henry. Henry. ja. noteer dat mensen. Henry. wat yesje de schepper. Um, snel terug naar het koken. als het goed is hebben wij um, St aan de telefoon. Goeienacht, St. ben je daar? ik ben daar. jij bent daar. Uh, heb je een beetje kunnen uh, horen als uh, masterchef wat uh, onze cazaloonen luisteraars en restjes hebben gekookt? En wat voor je? Zaten er creatieve plannen bij? Nou, het is leuk om te horen wat mensen doen met een echt typische restjes, ook met de reis die ze hebben gehad, bijvoorbeeld die ze dan nog een keer gaan gebruiken. Of die man met de Vstiks, dat zijn toch. Ja, de, de, de alledaagse dingen die je dan wel op die manier een beetje op kunt leuken. Ja, want we hadden dus Louis, hè, de 84-jarige oud-kok... en die had asperges, worteltjes, visticks en opperdoezers ge, ja. bij elkaar. Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk een beetje ja, een, een variant op gewoon een... Uh, kijk, een gerechtje met, met een heerlijk gekookte opendoezer... En, en wat worteltjes en een stukje kabeljauw. Dat is heel huh? klassiek, uh, maar, maar heel lekker. En dan nu, nu met het visstikje, waarschijnlijk omdat je dat dan nog in huis hebt. Nou, en dat, dat is toch prima? Hartstikke leuk. En als jij dat nou zou hebben, zou je er dan nog iets bijzonders bij doen... om het te culinariseren? Een kruiden nee, ik of denk, dingen? Nee, nee, ik ben, ik ben juist van de pure dingen. Maar wat, wat dan wat lekker is, is bijvoorbeeld... Uh, als je wat eieren in huis hebt en wat boter... Ja. en misschien een klein beetje citroensap, dat je een Hollandaise sausje erbij maakt. En dat maak je gewoon met ei, boter en citroen? Nee nou ja, ja. En, en wat witte wijn of witte wijnazijn. Ja. Um, met het ei en dan uh, dat, dat het uh, lekker schuimig wordt. en Dan moet je niet te heten, want dan wordt het oerei, maar dat het net bindt. En dan doe je er uh, wat, uh, wat gesmolten boter bij en dan heb je een heerlijk sausje. Dus dat, dat, als Louis de volgende keer uh, dit maakt, kan hij dat er nog eens even bij doen. Maar dat moet hem lukken, want hij is kok geweest. En, uh, ik denk dat hij precies weet uh, wat ik bedoel. Ja, die weet vast precies wat je bedoelt. En we hadden net ook een, uh, een kok, hè? Leonie. die zich uh, hoor, Heb je die nog gehoord op de radio? Die, ja, een stukje. Ja. Ja, want zij herkende uh, de fase waar jij nu in zit, de ambitieuze jonge kok en met alle mannen om zich heen en zo. <laughs> maar ze had vertrouwen in je. En, um, en Valentijn die had dus de tip uh, dat je het zuur in een potje augurken bewaart en daar dan weer andere dingen in doet, zodat je je groenten ja. kan zuren. Kende je die truc? Nee, nee maar vind ik eigenlijk wel uh, creatief bedacht. Want dan kan ik het me goed voorstellen, want dat zuur, ja. Ik kan zelf natuurlijk ook zo'n zuur uh, mixje maken met, met water en azijn... en daar mm -hmm. wat, uh, wat kruiden aan toevoegen. Maar dit is net zo makkelijk. Ja, dus het is een beetje recyclen van... Uh, we gaan nooit meer iets weggooien. Nee. Hey, en, um, want het geheim dus eigenlijk van goed, goed, goed restjes koken... Is, is vooral niet te ingewikkeld doen, zeg je dus? Nee, niet te ingewikkeld. En uh, ook uh, ja, de ingrediënten durven te combineren. Maar niet alles kan bij elkaar... Nee, dat klopt. Maar uh, nee, dat, dat is het uitproberen waard, denk ik. Dat, uh, daar, zijn niets, uh, daar zijn geen vaste regels voor. Af en toe iets laten mislukken is toch geoorloofd. Tenminste thuis, niet als je een restaurant hebt. Nee, nee inderdaad, dan uh, thuis. In ja. veilige kringen. Oké, okay, nou blijf, blijf. Ben je al halverwege terug in, in Arnhem waar je restaurant is? Of, ik ik krijg zelfs nu net voor mijn huis. Nou, hartstikke. ik zet de radio gewoon aan. Oké, okay, dan gaan we je misschien nog aan het eind nog heel even te pakken krijgen... en dat je nog uh, de, het beste restje van de avond een, een, een klein prijsje kan geven als het nog lukt. Oké. Okay. Oké, okay, doe veilig. Jo, ja. dag Estee. Dag. Um, en dan gaan we snel weer door um, hier naar de volgende beller. Eens even kijken. Uh, meneer Van der Wald, kan dat? Hallo? Hallo? Nou, daar gebeurt even niks. Hallo, met wie spreek ik? Oh, met de Wit spreekt u, ja. Ah, meneer de Wit. Um, ja. Zegt u het eens? Dus. Ja, het oh. ging over met restjes koken. En ook een beetje crisis hoorde ik je zeggen, zo gezegd. Nou, dan was het idee om je eten niet te gaan koken, maar in het vervolg te gaan stomen. Dat scheelt echt de helft. Ah, je houdt veel meer voeding over in je eten. En het eten is smakelijker. Uh, bijvoorbeeld een gestoomd ei is, is drie keer lekkerder als een gekookt ei. Ja. En je kan uh, met minder water. En de kooktijd is ook veel korter. Want als je iets... Uh, bijvoorbeeld Wat een goede tip. De groente is ongeveer 15, 20 <tie> minuten. Je zou eigenlijk na 10 minuten de pan al uit kunnen zetten... en dan nog uh, zeker 5 minuten kunnen laten nastomen. Dus we moeten gewoon massaal aan het stomen gaan? Um, eigenlijk heel raar dat mensen het niet doen, inderdaad. Als ja. uh, een goede kok het wel doet... Uh -huh. uh, en nogmaals, wil je een echt goed lekker uh, gestoomd ei? Nou, dat is echt, uh, dat is echt aan te bevelen. Hetzelfde uh, tijd als als koken eigenlijk. En wat is de gouden tip als je goed wil stomen? Mm, ja. Ja, ja, gewoon... Uh, ja, de gouden tip is eigenlijk in je achterhoofd houden dat het hetzelfde is als gewoon met water koken. Dus dezelfde tijd een beetje aanhouden. Ja. En de gein is natuurlijk wel, als je het water overhoudt... dan uh, kan je dat nog gebruiken zelf. Als je heel zuinig bent, kan je het, kan je het uh, in een ander gerecht verwerken, het stoomwater. Maar je kan het ook laten afkoelen en dan bij uh, de planten gooien. Nou. Dan hebben de planten ook weer wat, hè? Dit, dit klinkt als de beste tip van de avond tot nu toe. Die, die komt ook in het kookboek. Ja, en misschien had ik nog een, een lekker recept voor... Uh, even, even, nog tussendoor. Uh, dat is... Uh, uh, eens kijken hoor. Uh, Maar als ik je even mag de... onderbreken... want um, ja. we hebben heel veel mensen nog aan de lijn... en twee muzikanten die nog staan te popen om te zingen. Dus we, als je het goed vindt, houden we het nu even bij het stomen. Bij het stomen, ja. En dan gaan we de, de volgende ronde weer uh, met recepten in de weer. Oké, okay, ja. Dankjewel, hè. He. Uh, ja, Oké, okay, okay, wij gaan goeie. stomen. Dag, goeienacht. En we gaan luisteren naar Jan Groenteman. care about Maar de tijd raast voort en de zon is alweer op. Onomkeerbaar, onomkeerbaar. Jan Groenteman met het nummer Onomkeerbaar. Kijk, um, want Jan en um, Jesje zijn allebei onderdeel van het gezelschap, collectief moet ik zeggen, het nieuwe lied. Bij ons te gast in Casa Luna. Um, we maken live muziek en we zijn culinair in de weer. Het is een wonderlijke combinatie. Maar dat doen we gewoon. Um, meneer Van der Wald? Ha hallo? Hallo. Hallo, meneer Van der Wald? Ik ben niet meer de volgende, hoor. Oh, Ik ben meneer Zonnewald. Meneer Zonnewald, nou het staat het verkeerd in mijn scherm. Meneer ah, Zonnewald, uit de mooie de duiding. Meneer Zonnewald, wat wilt u toevoegen aan deze legendarische avond? Nou, ik had dan een eerste opmerking uh, over die mevrouw uh, die over het Suriname had... Ja. waar ik veel geweest ben. Ja. Uh, dat uh, in, in het vuur maken van de gerechten... Mm -hmm. dat is alsponkelijk is dat Jedi's, als Joods. En dat was jarenlang in Amsterdam nog een winkeltje... Mm -hmm. En die verkochten allerlei uh, ingrediënten en uh, voedsel mm -hmm. in het zuur. En het is uh, ontstaan omdat in het zuur, dan was het langer houdbaar. Ja, natuurlijk. Net zoals, dit, net zoals dingen gepekeld, gepekeld werden. Ja, in, in worst en en allerlei andere, vis en toestanden. Mm -hmm. En dat was mijn eerste opmerking. Ja, het... goede opmerking. <laughs> Dankjewel, graag ja, ja. gedaan. En ja. ik had een, een, nog een vraag... Ja. En dat is, uh, ik kon nog niet eens het water maken, jaren geleden, na mijn scheiding. Maar ik ken dan in de loop der jaren door het uh, vriendinnen en van mijn ex ook de kookboeken, ook zoals van de huisartschool, heb ik aardig weer gekoken. En ik ken uh, aardig een nasje in de baan mee maken. Oh, en, goed. En, <laughs> ja, ja. Met gember en met knoflook. ook. Mm, en, uh, wat ik nou altijd zag, op televisie met name. Dat is, en ik heb het zelf nog gevraagd bij de Chinezen, maar die gaan me er geen antwoord op. Dat ze met die grote wok. Ik heb ook zo'n grote wok, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat die vlam in, de, in die wok uh, schiet. Ze gooien er wat in, en dan wordt er gehusteld, en dan schiet er zo'n mooie vlam uit. Ja, zo'n vlam. Heet dat flamberen of zo? Nou, ja, flamberen. Die uitdrukking ken ik wel, maar ik dacht niet dat het flamberen heette. Oh. Maar ik zag afgelopen week. Zag ik dat ze een scheut wotra toevoegde. En dat ze in de brand gestoken werd. Ja, alcohol en vuur, dat is goed. Ja, ja, kunnen. Nou, mijn vraag is: Is dat juist? En klopt dat? Want, nogmaals, ik ken daar lekker de wouw mee maken. Maar. Eh, ik, ik, ik wil dat ook wel eens. Ja, flikker in mijn weet je wel. Jij wil ook wel zo'n goede steek van me in je, in je wok. Nou, ik heb een beetje bijna... <laughs> de ik de assenkap al staan. Met de, toen ik bij de partij Brandtenhuis. Maar ja. goed. Maar, maar volgens mij, uh, meneer Zonneveld... Mag ja. ik meneer Zonneveld nou, ik zeggen? Ja, ik heb hoor. Sorry. Oh, aad. Volgens mij, Aad... Ja. Um, kijk, flamberen is... Dan heb je een, een gerecht... En je gooit er iets bij waar alcohol in zit. En dan steek je in de fik. En, en dat meestal sterke drank. En dan... Dat is, dat is het volgens mij. Dus als je wat wodka in je wok uh, sodemietert... Ja, dat zag ik van de week op televisie. Ja, en je doet een vuurtje bij Hupsakeetje heb je mooie is... steekvlam onder je afzagkap. Maar je bent de presentator van het programma. Ja, maar oh, uh, ik, mag toch... ik mag toch wel je antwoord geven op die vraag. Ben je, ben je ook zo deskundig met koken dan? Nee, maar dit weet ik dan toevallig. Oh, nou, dat vind ik leuk. Ja, maar nou, anders, anders moet iemand moet wezen wezen weer gaan, moeten we weer iemand uit zijn bed gaan bellen. Dus ik dacht, ik, ik vertel nee, nee, je dit gewoon even. Nee, prima. Nee, Ik ben blij met dat verhaal, meneer. En dat gaat maar proberen. Nou, oké, aat, maar zorg wel een emmertje. We zitten wel even in zo'n... Ja, ja. Doe voorzichtig, Aad. In godsnaam. Nou, dat moet je ook niet doen, want je moet, je moet zo met schuim blussen. Niet water ja, nee, erbij, dan, een, dan een, wordt het nog groter. Een deken of een. een doek eroverheen. Aad, in godsnaam, maak nou maar een boterham met kaas, want ik zie dat helemaal niet goed gaan. <laughs> nou, heb een beetje vertrouwen in mij, man. Oké. Okay. Kom op. <laughs> een hey, goede aanschie, man. Ja, dag, Aad. Mazo. Hoi. Hoi. Hoi. Um, we gaan naar deze um, geflambeerde situatie, gaan we maar even bijkomen. Um, Jasje, yes, je gaat nog één nummer vol zingen. En dat komt uit een theaterprogramma wat je gaat spelen. Ja. Of dat komt erin, of hoe moet ik het zeggen? Uh, deze heb ik al eerder geschreven. Mm -hmm. Maar ik ga wel enkele oudere liedjes, ook de, zeg maar de, de beste liedjes, nog hernemen. En waar kunnen wij jou zien in, in welk programma? Uh, dat, uh, de, de, de première is 4, 5 en 6 oktober in Theater Bellevue. In um, Amsterdam. Ja, en uh, voor andere voorstellingen op andere plaatsen... kun je op de website kijken. En die, en die luidt? www.jesjedescherper.nl um, Ik denk dat we dat gaan doen. En dan gaan we naar jou komen kijken in het theater. Um, maar verblijf ons nog één keer hier in de studio met een lied. Merlijn maakt de wereld. Dingen mooier dan ze zijn Hij heeft het in de vingers te drukken van de schone schijn Mensen noemen het magie Dat vindt Merlijn een grote grap Hij kent de wetten Van de natuur, de wetenschap En al de rest dat is illusie Al de rest is schone schijn Wie maakt de wereld mooier Voor Merlijn, voor Merlijn voor Merlijn. Merlijn maakt de wereld mooier. Maar dat is geen magie. Het is natuurkunde en neurobiologie. Alles valt te reduceren. Tot receptoren en neuronen. Processen van hormonen, genen en gedragspatronen. Merlijn kent de trucken. Van de schone schijn Wie maakt de wereld mooier Voor Merlijn Voor Merlijn Voor Merlijn Processen van hormonen Geden en gedragspatronen En Merlijn Wil niet geloven Dat dat een wonder is Dat dat een wonder is Dat dat een wonder is Merlijn en de drukken van de schoenen schijn. Wie maakt de wereld mooier voor Merlijn? Voor Merlijn, voor Merlijn, voor Merlijn, voor Merlijn, voor Merlijn, voor Merlijn. Ja, met het nummer Merlijn, hè? Denk ja. Ik. ja. Um, Schepper.nl. Terug naar het koken. Um, Valentijn, die met die goede Surinaamse zuurtips... die belde nog even voor Aat. Aat, als je nog luistert, ik hoop het wel... als je nog niet je huis uh, in de fik hebt geflambeerd... nooit een emmer water eroverheen gooien. Dat, dat probeerde ik je ook al volgens mij net te zeggen. Um, maar Valentijn weet hoe het dan wel moet. Deksel erop. Als het misgaat met die vlammen in je pan Of een natte theedoek. Dat is natuurlijk nog, nog beter. Um, en wij hopen dat Aad um, deze zomer overleeft. Sarayda, goeienacht. Hallo, goeienacht. Je bent uh, de laatste beller. Ja. Um, in onze culinaire Casa Luna samenstelavond. Ga, ga je daar nog iets uh, culinairs ja, aan ga toevoegen? ik Maar ik had eerst nog even een vraagje. Oh, ja. Um, Denk ik een beetje... Je klinkt een beetje galmerig. Oké, okay, en hoe kan ik dat herstellen? Ik kijk naar onze technicus, die haalt zijn schouders op. Oh, oké, okay, nou ja, dan uh, jammer. Ja, dat... Het wel, wel heel, heel, heel irritant, want zo ja. oh, uh, hoor ik mezelf niet zo goed. Ja, je of hebt God. niet de radio nog aanstaan, begrijp ik. Hè? Dat ja, moet die uitzetten dan? Ja, dat zou kunnen helpen. En nu? Oh ja, hé. Hé, daar. Ja, nou, ik wil even uh, een recept doorgeven. Ik had, uh, gisteren had ik een macaroni schotel gemaakt... Mm -hmm. En, um, en vandaag wou ik daar een beetje afwisseling in. Dus toen heb ik uh, kippenblokjes gemarineerd. Oh, en waarin heb je die gemarineerd? Uh, in uh, in uh, uh, geraspte kn uh, knoflook. Ja. Uh, geraspte ui. Oh, lekker. Uh, zout, mm -hmm. peper en... Um, um, hoe noem je dat? Een soort ketchup is dat. Zullen naam ze ketchup? Ja, ja, ja. En dan moet je dan een paar uurtjes erin laten staan. ja. En nou, dat, uh, dat hebben we gedaan. En daarna heb ik, dat, uh, heb ik dat gebakken. Dat is een beetje, ja, gewoon gebakken. Dan heb ik dat door die macaroni schotel heen gedaan. Mm -hmm. Met uh, grote stukken uh, tomaat. Dus gewoon zeg maar in vieren gesneden. Yeah. En een groot stuk courgette en, uh, en uh, prei. Ja. Yeah. En toen heb ik, had ik nog een beetje boter. Oh. En toen heb ik uh, boter en olie samen. Zeg maar één deel boter en één deel olie. Ja. Yeah. Uh, in de magnetron verwarmd mm -hmm. en dan uh, had ik, uh, heb ik een deegje gemaakt met dat er doorheen en dan uh, warme melk en een, en een beetje zout ja en toen heb ik dat, dat uh, van dat deegje heb ik in de ovenschaal uh, zeg maar bedekt je bent wel bezig geweest daar vandaag ja maar dat valt wel mee hoor oh. want dat is heel snel gedaan een deegje maken ja dat is waar ja en dan doe je dat gewoon erin en die macaroni had je al en ja een kip uh, marineren is ook niet echt uh, moeilijk Nee, en mijn groenten snijden, dus dat heb ik dan weer uh, door die macaroni heen gedaan. En dan in die oven, in die schaal uh, gedaan. Oh, dit klinkt lekker, zeg. Ja, en toen heb ik die, dat, dat deeg heb ik dan dicht gemaakt. Mm -hmm. En dan wel van die smeetjes ingemaakt dat die niet uh, gaat ontploffen in de oven. Yeah. Ja. En dan uh, een beetje uh, ei-geel eroverheen? Dus je hebt eigenlijk een soort. Uh, deegpakketje gemaakt met macaroni groente, kip gebeurt, Ja, dus, uh, dus dan, het, er zat al eigenlijk gehakt doorheen. Maar En nu heb ik dan, zeg maar, anders lijkt het alsof je elke dag hetzelfde eet. Ja, maar dus pasta ik... in een, in een deegtaartje is eigenlijk wel iets origineels. Ja, ja dan, en dan en kan leuk. je dat gewoon zo afsnijden, zo, zeg maar. Ja, rijden ik... Ik, ik heb hem genoteerd en ik moet helaas uh, dit alweer afsnijden. Ja, ik ga nog heel snel wat zeggen over die, uh, die uh, uh, alzijn dingen. Heel snel dan. Nou, sowieso uh, dat zijn dat gedoe dat, uh, met die augurken, mm -hmm. want uh, um, dat, dat, uh, als je daarmee aankomt, echt, uh, gewoon in, in de praktijk mee aankomt als je bezoek hebt en je geeft dat augurken gedoe aan iemand, yeah. dan, uh, dan uh, ben, je niet, uh, <laughs> ben je niet goed bezig. Oh. Want de originele, uh, het is wel allemaal makkelijk. Nog. is niet uh, de gang van vaker, want wat je dus doet, wat je doet. Srijda, ik, ik ga je even ja? onderbreken, want de lijn valt nu ook half weg. En we willen nog één keer Jan Groenteman live horen. Maar ik heb, ja? we hebben het genoteerd. We gaan aan niemand meer ongewenst augurken door de strot duwen. En ik dank je voor je mooie macaronigerecht. Oké. Okay. En een hele goede nacht. Dank je voor het ja. bellen. Oké. Okay, okay, bedankt. Ja hoor. Jan ja. Groenteman.nl Het is niet moeilijk Ja het gaat helemaal vanzelf Het is een wedstrijd Vandaag begint de tweede helft Ik heb je nodig Ik heb je nodig Ik heb je nodig Ik moet je zien Jij bent een meisje Zoals ik er maar eentje ken En het lijkt wel Of ik niet meer dezelfde ben Oh, ik heb je nodig Ik heb je nodig Ik heb je nodig Ik moet je zien En ik weet je bent niet echt van mij Merk ik niks van als ik zachtjes met je vrij oh, oh. Ik heb je nodig Ik heb je nodig Ik heb je nodig, ik moet je zien En het hele leven hangt van toeval aan elkaar En als je denkt dat je er bent, vergeet het maar je bent nog lang niet klaar, nee Ik heb je nodig Ik heb je nodig Ik heb je nodig Ik moet je zien Ik heb je nodig Ik moet je zien Ik heb je nodig Ik moet je zien Nu luisteren naar Jan Groenteman. Jan, Jan, Jan Groenteman.nl kunnen we zien waar jij gaat optreden binnenkort. Absoluut. En um, Jan Groenteman en Jesje de Schepper horen bij Het Nieuwe Lied ook.nl. Absoluut. En die gaan uh, vanaf volgend theaterseizoen elke maandagavond optreden in Theater Bellevue. Enker in de maand op maandagavond optreden in Theater Bellevue. Wij gaan hier uh, naar een muzikale en culinaire avond. langzaam de luiken sluiten. Morgen zijn we terug, dan ontvangt Helco Span de Vlaamse liedjesmaker. Kijk, een collega van jullie, Arne van Haken. Um, hierna neemt de vara het van ons over. Met de nacht klinkt anders. Als u daarna gaat luisteren, wens ik u veel plezier. Als u wat anders gaat doen, wens ik u daar ook heel veel plezier bij. Dank voor het luisteren en hopelijk tot morgen weer bij Casa Luna. Dag.